Vers met het NOS Journaal. Een scheidsrechter van 16 jaar is gisteravond in Gelderop mishandeld... bij de eerste officiële zaalvoetbalwedstrijd die hij vloot. Hij werd door een speler bij de keel gepakt en op de grond geduwd. Er is een 19-jarige man uit Eindhoven opgepakt. Na een opstootje tussen spelers deelde de jonge scheidsrechter enkele gele kaarten uit... en daarop keerden de spelers zich tegen hem. De 16-jarige was een van de jongste scheidsrechters in de regio... Volgens zijn vader oriënteerde hij zich op een loopbaan als scheidsrechter. In Almelo is vanochtend een Aziatisch restaurant volledig verwoest door brand. Ook een aantal bovenwoningen branden volledig uit. Iemand raakte gewond. Om het vuur te kunnen blussen werd een deel van het gebouw gesloopt. Het is nog niet duidelijk hoe die brand in Almelo kon ontstaan. De families van Israëlische gijzelaars die in Gaza zijn omgekomen... willen dat Israël de druk op Hamas opvoert om lichamen terug te halen. Tot nu toe zijn de lichamen van tien gijzelaars overgedragen. Maar nabestaanden van, on, van nog achttien andere gijzelaars zitten nog in onzekerheid. Gisteravond wordt het tiende lichaam overgedragen aan Israël. Dat was van een man van 75 die door Hamas werd vermoord bij de aanval op 7 oktober 2023. Zijn lichaam werd overgedragen aan het Rode Kruis en vervolgens overgebracht naar Israël. Bij rioolwerkzaamheden in de binnenstad van Weert zijn acht complete menselijke skeletten gevonden... Ze komen uit de vroegmoderne tijd tussen het jaar 1500 en 1800. Onder de resten bevinden zich in ieder geval een vrouw en een kind. Archeologen denken dat het gaat om slachtoffers van de pest of een andere besmettelijke ziekte. Vermoedelijk zijn ze daarom niet op het gewone kerkhof begraven. Het weer vanmiddag is het droog met veel ruimte voor de zon en alleen wat, wat wolken af en toe. Het is zo'n 12 tot 14 graden. Morgen blijft het tot de avond droog met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt daarbij een graad of 13 dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in Noord-Holland. Tot de A4, daarna richting Amsterdam. Ze knopen het, het Badhoeverdorp en knopen de, de Nieuwe Meer. Twee kilometer met vijf minuten vertraging. En de A10 aan de zuidkant van Amsterdam. Voor Amsterdam Oud-Zuid richting Utrecht. Daar staat een auto met pech. De linkerijstokken is dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Nou, dat is je geraden ook, hè? Dan wordt hij niet uh, gelogen zo uh, op de, de zaterdagmiddag. Daar houden we niet van. In ieder geval, het is uh, 1 over 2 Zandvoort. Een hele goede middag. We zijn er weer inderdaad. Zandvoort op zaterdag. Met de en People aan het uh, begin van dit uh, programma. En I wouldn't lie to you. Nee, ik lieg niet tegen jou hoor. Ben al Goedemiddag. Ah, nee, nou, dat had ik ook niet helemaal verwacht. Nee hè? Nee, nee. Je bent een gouden gozer. Dank je, eh, dank je. En eh, trouwens, een hele goede middag, zeggen. Um... Waar hadden we het over? Oh ja, of ja. je, of je ja. wat te vertrouwen bent. Ja, ja. ja ik word Vossel. een beetje afgeleid door allerlei berichten die komen langs. Ik uh, zit met drie schermen en, dat, uh, dan, en ben je snel afgeleid. Zeg Rob, we gaan er weer een gezellige middel van maken. Nou, dat is je ja. graai ook. Ja. En eens even kijken, ik heb het hier voor me... het hele lijvige dossier van vanmiddag tussen 2 en 5. Ik ga niet allemaal opnoemen hoor, wat we gaan doen... want uh, er kan natuurlijk elk moment weer nog een, een mutatie plaatsvinden... want dat is radio het snelste medium wat er is. Uh, tenminste, als je maar alles goed in de gaten houdt. Wat we in ieder geval dit uur gaan doen en wat we eigenlijk nooit doen... Of niet snel doen, dat is contact opnemen met uh, Olivier de Boer. Dat is uh, onze uh, eerste gast van vandaag. En die is uh, van Force Hydrogen Racing. Ik zeg dat even op zijn uh, Nederlands, spreek ik het uit. Het is een beetje het, het, het, de rode draad van vanmiddag. Het is toch eigenlijk wel ook weer racen. Zeker, autosports, Autosport. autofinale ja. races uh, op het circuit. En dan denk je, wat heeft die Forster dan mee te maken? Nou, deze, dat zijn TU's. Studenten, dus de Technische Universiteit in Delft. Daar komen ze vandaan. En die hebben een, al uh, generaties lang... Uh, maken ze een waterstof raceauto. Hé! Hey. Uh, ja, en daar gaan we het vanmiddag uh, over hebben. En, uh, nou, en dan heb ik natuurlijk een heel vragenlijstje daarvoor. Uh, dus uh, na half drie uh, gaan we met Olivier de Boer. Hij is uh, teammanager. Ook dat nog. De hoogste baas. Daar uh, mogen wij mee praten. En met Olivier gaan we daar uitgebreid over hebben. Want ja, ik krijg nieuwsbrieven van ze. En dan, ze hebben dus in september al een heleboel gedaan. En in oktober gebeurt er weer een hoop. Eh, om maar wat te noemen. Ze gaan naar de Wereld Waterstof Expo in Hamburg. Zo heet. Dat is volgende week. Dus als je mee wilt. Ja, in de waterstofauto. In de, in de waterstofauto. Ja, ja, ja, ja. Nou, die zal wel op een trailertje staan. En die wordt natuurlijk getrokken door een, door een diesel. Ja, waarschijnlijk zo'n rookpluimdruk. Ja. Ja, Heb je die plaat trouwens nog met de vlam in de pijp? Oh, jeutje, dat is je, een je, tijd je, geleden hoor. Ja, ja. Ik, ik zou hem even kunnen opzoeken natuurlijk. Nee, ja, goed, we hebben <laughs> al half drie natuurlijk het, het weer... En eens even kijken, dus trouwens bij het Wim-Gertenbach-college was het alweer 20,2 graden. Dat is altijd zo leuk als je er langskomt. En we hebben, ik heb nog wat nieuwtjes, waaronder over de politieeenheid Noord-Holland. Die hebben vanochtend om half tien wat gepost... En dat gaat dan over uh, of je het uh, afgelopen jaar door ons één uh, of vier keer of vaker aan de kant wordt gezet door de politie. Nou, dan weten ze je uh, straks nog meer te vinden. Maar daarover straks meer. Oh, nou lekker is dat. Ja, ik heb hem trouwens wel, hè, die plaat bij oh, je ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga hem niet helemaal draaien. Hoor. Ja, okay. uh, maar wel even met de vlam in de pijp. Ja. Met de vlam in de pijp. Scheur ik door de brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel. Ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp. Door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. En tegenwoordig gaat het allemaal op waterstof en uh, elektriciteit die... natuurlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja. Zeker. Nou ja, straks in het uh, tweede deel van uh, dit programma gaan we praten met... Uh, Oliver de Boer uh, over die uh, waterstof raceauto's. Ja, precies. Zeker, dus uh, blijf daarvoor luisteren. En de andere berichten natuurlijk. Weer bericht half drie. En nog veel en veel meer. En lekkere muziek natuurlijk. Deze uit de jaren tachtig van Nick Kershaw. Taylor Swift, die blijft enorm populair met het maken van de muziek ook. En ze heeft inderdaad een nieuw cd uitgebracht met allemaal goede platen erop. Moet ik eerlijk zeggen, het is er wel vooruit gegaan. Ik vond het eigenlijk nooit wat, Taylor Swift. Nou, ik, ik denk uh, dat, je, dat ja, mensen daarvan houden. Is gewoon dat, uh, ik ben van baas, uh, dat ik vind, dit, ik vind dit wel een lekker nummertje. Ja, is het ook. En, uh, ze heeft de stijl uh, flink verbeterd. Oh ja, ja. oké. Okay. Nou, dat, dat doet ze hartstikke goed. Is even kijken, eh, nou we gaan even wat politie nieuws eh, doornemen. Dat ik, eh, we hadden het er net al over en eh, tijdens eh, de muziek eh, zitten Rob en ik al eh, uitgebreid eh, hierover te babbelen. Maar eerst even het eh, nieuws van vanochtend half tien, want dat heb je eigenlijk nog nergens kunnen lezen... Dan, ...behalve dan op eh, Facebook. Um, hoe, ja, het begint eigenlijk zo, hoe vaak ben jij het afgelopen jaar door ons, de politie dus, aan de kant gezet... ...en heb je een bekeuring ontvangen? Vier keer of vaker. Ja, ja, dit jaar, hè? Dit jaar al, ja. uh, Dan houden wij, jij, uh, houden wij jou het komende jaar extra goed in de gaten. Dus meer dan vier, nog meer. Ja, ja, ja, ja. Dus bij drie uh, dan uh, ontsnap je de dans. Ja, en wat, uh, er gebeuren namelijk veel ongevallen, dames en heren, in het verkeer. En met zwaar gewonden en dodelijke slachtoffers... Dit jaar zijn al 40 mensen overleden door een ongeval in het verkeer in onze eenheid. He, daar hebben we dus alleen over Noord-Holland. En in 2024, en is het jaar nog niet om. En in 2024, 2024 waren het 36. Te vaak ziet de politie dat ongevallen gebeuren door het gedrag van mensen in het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan het rijden onder invloed, te hard rijden of je... En met name dat, denk ik, je af laten leiden. Ik zie het altijd aan mensen op de weg. Dan zie je ineens een auto een beetje naar links en een beetje naar rechts. En dan denk ik, dan is hij dus van zijn lijn af en dan, eh, nou, dan weet je eigenlijk hoe laat het is. En dan kom je er langs en dan zit hij op zijn telefoon. Weet je wel? Zo... Meestal, hè? De ja, telefoon? Dan... Ja, niet altijd. Die, altijd. Allemaal. Nou ja, daarom houdt de politie de mensen extra goed in de gaten die het afgelopen jaar dus vier keer of vaker aan de kant zijn gezet en een bekeuring hebben ontvangen. Nou, lekker dan. Ja, en in het totaal, ze hebben daar ook gewoon cijfers over... zijn het 770 mensen die ze in de gaten gaan houden. En deze mensen die krijgen hierover een brief. Nou, dat is wel fijn. Je hoort wel... Dus Rob, heb je al een brief gehad? Nee, gelukkig niet. Okay. Nee, nee, nee. Ja, ben maar jij het kan thuis, ook anders. Het ja. kan ook nog anders. Ja, ben jij in Heemstede toevallig aan de kant gezet, Benno? Nee, ook niet. Nee. nee, want ik ben altijd op de fiets in het dorp. Of lopend. Nou ja, vorige week zaterdag een grote verkeerscontrole... Oh, ja. ...bij jou in Heemstede. En ja. En daar... Politie, basisteam, kennen kust en politie HLM en omgeving. Die hebben samen de controle gehouden. En uh, ja, ongelooflijk. 110 voertuigen aan de kant gezet en heel veel bekeuringen uitgedeeld. Kan jij daar wat over zeggen? Nou ja, dus, ik lees hier dat er... Uh, ze hebben een hele lijst... noemt de uh, Team kennen me kust een hele lijst op... dat ze hebben vijf, 56 bekeuringen uitgedeeld. Waaronder voor... geen gordel dragen, geen helm... bellen tijdens het rijden, heb je het weer. Uh, Defecte verlichting, zie ik ook veel. Gladde banden, dus die voertuigen... werden allemaal goed nagekeken. Uh, en... Wie, Twee auto's zijn in beslag genomen. Dat is niet te geloven. Ik kom je aanrijden, ja, ja, stap maar uit en loop maar verder. Dat is dus lekker. Eén aanhouding voor rijden onder invloed. Bezit van drugs en wapens. Eén aanhouding voor belediging van ambtenaren en wapenbezit. Dat is lekker. Dat gaat allemaal door mijn dorp heen. Dat is niet te geloven. Zes aanhoudingen voor rijden onder invloed. Dat heb je het maar over 110 automobilisten. Dat is niet te geloven. Ja, en dan is ze ook nog een rollenbank. Hebben ze uh, 33 uh, tweewielers hebben ze gecontroleerd? Hè? Moet je denken aan de vetbikes en de, de snorfietsen en de bromscooters ja. en dergelijke. Nou, twee voertuigen in beslag genomen. Eén begrenzer in beslag genomen. Dat is ook zo mooi, hè? Dan ja. hou je knopje om. Oh, ja. En dan rijdt hij in één keer heel braaf, uh, je, je brommer of uh, fiets. En uh, twee, uh, even kijken hoor, twee aanhoudingen voor uh, rijden onder invloed, ook daar. En dan nog die verse bekeuringen voor een gashendel op een fatbike. Heel populair tegenwoordig. Ja. Geluidsoverlast. Nou hoor je op de Weg ook wel eens uh, langskomen. Ja, ik denk ook, dat er klachten erover. Hè? Op, Heel, veel op klachten, op ja. Facebook. Heel veel klachten. Op Facebook. Het zijn natuurlijk altijd dezelfde... Het gaat om motorrijders. Hè? En, altijd, uh, en het zijn natuurlijk altijd dezelfde motorrijders. En dan komen ze met, uh, nou, inschatting, ruim 100 kilometer op die rotonde af, uh, zeg maar. Ja, dan moet je toch flink in je ankers, uh, ja. anders red je het niet. Uh. Dan denk echt: van, hoe lang blijft het nog goed gaan? Uh, ja, ja, ja. uiteindelijk de echte knal. Maar ja. gelukkig nog niet gebeurd. Weet je wie er ook bij die uh, controle was, dat was de Belastingdienst. Oh ja, die hebben ook uh, het die, een en ander gedaan. Ja, uh, en, die, en die maakten er nog bonter. Die hebben zelfs zeven voertuigen in beslag genomen met een <lacht> Ja, niet, nee. Dus uiteindelijk gingen er minimaal negen mensen gingen te voet verder. Dat is niet te geloven. En kwamen al die mensen uit uh, Zandvoort? Ja, ja, dat moet wel. Dat Bijna, goed. hè? <lacht> Crimineel dorp. Dus uh, ja, ja. ja. Even kijken. En uh, oh nee, er zijn nog meer auto's in beslag Genomen. Vijf beslaggenomen op voertuigen zonder regeling. Uh, nou ja, dat was dan een misbruik van een handelaarskenteken en een misbruik van een bedrijfsvoorraad. Dus uh, nou, dat is een hele knappe, uh, een knappe controle geweest. 110 voertuigen en als je dan optelt alleen maar al de namens van voertuigen? Ja. Nou, dat zijn er meer dan uh, tien, hè? Ja, ja, ja, ja. ja dus, ruim meer dan tien. Gewoon dik 10 procent wat gewoon van de weg wordt gehaald. Uh, Ongelooflijk. Uh, ja, dat vind ik. Nog heel even terug naar die politie. Die is dus uh, met die vier bekeuringen en meer. Uh, voor 130 mensen Die krijgen zelfs bezoek van de politie. Want de politie komt dan die brief die ze dan gaan naar die 770 mensen gaan sturen, maar bij 130 komt de politie hem zelfs brengen. Ah, kijk, dat zijn mensen die dus al, uh, dat zijn dus de, de, de hardnekkige die hards die maar overtredingen blijven maken. En, uh, en nou, dat zijn geen uh, nepagenten agenten die dan aan de deur nou komen. Nou ja, dat is natuurlijk tegenwoordig wel een dingetje. Hè? Dat is, uh, nou ja, de, de, maar goed. Uh, de politie is uh, timmerd flink aan de weg, zullen we maar zeggen. Zeker weten. Nou, we houden het in de gaten ook uh, uiteraard wordt er vandaag uh, allemaal gebeurd op het gebied van controllers. Maar ook de 112 meldingen, je hoort ze hier uh, bij uh, ZFM. De dus Zandvoort op zaterdag bij, tot aan uh, 5 uur vanmiddag is er dadelijk het weerbericht. Maar eerst is nog meer de Mockingbird Hill. Real. Dat was uh, Bouwouwouw en The Man Mountain. Half drie. Hoog tijd voor het uh, weerbericht, uh, Benno. O oh ja, het weerbericht. Uh, ja, ik werd even afgeleid. Er uh, is een klein vliegtuigje neergestort in de uh, Gielse, Gielse Rijen. En Dat is Brabant, hè, zei jij? Uh, ja. ja, ja, ja. Nou ja, daar. Uh, dat, uh, of, of was het al op het nieuws? Uh, Noord-Brabant. Uh, niemand, uh, geen echte slachtoffers, de piloot, de enige zitten, Er wordt nagekeken door het uh, ambulancepersoneel. Even nou. na drie uur, of uh, even na één uur was ja, dat? Ja, vijf over één, ja, vanmiddag. Oké, okay, oké. Okay. Goed, het weer. Ja, het is uh, nou, stralend weer in Zandvoort. Dat uh, kunnen we allemaal zien. 13 graden en bij het Wim-Gertenbach-college 20.2. Dus wil je het echt warm hebben, dan moet je daar uh, voor het bord gaan staan in de zon. Altijd een warme plek daar, Die Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja. daar kan kan je echt uh, uh, uh, olijfbomen laten groeien of harsplanten. Dat, dat doet het ook wel goed. Vanavond zakt de temperatuur naar 9 graden. En vannacht, vannacht is het 7 graden in Zandvoort. Geen regen. En de wind komt uit het zuidoosten. 3 boven dus het is uh, nagenoeg uh, windstil. Uh, nou, voor de komende week gaan we eens even kijken. Uh, kom, het blijft niet droog, beste mensen. Het gaat uh, regenen en dat uh, misschien morgen al een beetje. Maar er is nog weinig voorspeld. De meest serieuze regen zit in maandag, 20 oktober. Buien met regen, maar soms ook de zon. En dinsdag wordt zware regenbuien... Maar soms ook zo'n uh, voorspeld voor, uh, voor uh, Zandvoort. Met een temperatuur van ja, maar liefst 18 mm is, uh, oh. is nu de voorspelling. Bij een wind van 6 boven Zuidwest um, en 15 graden. En de rest van de week woensdag 9 mm, donderdag 13 mm en vrijdag 12 mm. Dus haal je paraplu, je regenjas en wat al niet meer zijn de mate voor want het uh, gaat uh, een beetje onstuimig worden. Wel zielig eigenlijk. Ja, het is, heel zielig. De herdersvakantie is de, ja, is, uh, het is heel de gang. gang. Ja. Het verregent alles weer. Nou. nou, daar heb ik straks nog wel een leuke tip voor trouwens. Uh, maar goed, dat komt uh, in het volgende uur. Want dan hebben we weer de evenementagenda. En uh, ik zag er nog een, een, uh, een heel leuk museum langskomen. Die, uh, die ik nog niet kende trouwens. Oh, oké. Okay. Dus we gaan naar muziek en dan naar Olivier de Boer van de Waterstofauto. Zeker, en het weerbericht kan je ook terugvinden op onze ZFM app. Dus uh, mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store. Uh, is hij gratis uh, beschikbaar. Zo dadelijk uh, iets heel anders: hè? de Waterstofraceauto's gaan we het dan uh, over hebben. Een uh, ja, tweede half uur van uh, dit programma geheel daaraan besteed. Maar eerst deze van Fajola de Wils. Stondheid. Stondheid. Stondheid. Ik had net een schuif overgezet, nou ja, Benno, dus ongelofelijk niet te geloven. Nou ja, we hebben goed nieuws over de waterstofauto, althans, daar gaan we vanuit. Ja, nou, dat, dat gaan we inderdaad maar eens even vragen aan Olivier de Boer. Goedemiddag, Olivier. Hoi, goedemiddag. Goedemiddag, jij bent uh, teammanager van de Force. Um, en uh, hoe spreek je het verder uit, Olivier? Ja, het is uh, inderdaad van Force, hè? Ja, het, uh, wij het als geheel het de Force Hydrogen Racing. En, ja. en dat komt eigenlijk omdat wij een waterstofauto uh, top, uh, mee racen. Ja, maar je bent van de Technische Universiteit in Delft. En die zijn eigenlijk al jaren bezig met waterstofauto's, toch? Klopt, ja. Wij zijn vooral ook als team. Uh, natuurlijk is, uh, zijn we de universiteit ook lang bezig met waterstof. Uh, maar wij als team zijn in 2007 begonnen. Uh, en uh, we zijn nu het negentiende team die al be bezig zijn met de waterstofauto. En wij werken ook momenteel aan de negende versie van de waterstofauto. Oké, oh, oké. Okay, okay, okay. Ja, in jullie nieuws. En wat is jouw rol eigenlijk hierin? Ja, mijn rol is, ik ben de teammanager. Uh, in principe houd ik gewoon in dat ik overzicht houd over het hele team. Dus dat is zowel het technische vlak als uh, het business en operations gedeelte. En daar zitten natuurlijk ook weer mensen specifiek op. Uh, en verder houd ik gewoon heel goed bij wat de progressie is... en de persoonlijke ontwikkeling is van alle engineers... En alle teamleden die uh, eigenlijk fulltime bij ons werken. En ook nog parttime. Zo. We hebben een heel groot uh, team. We zijn met uh, ongeveer 48 mensen. Waarvan uh, er 30 fulltime zijn. En de andere 18 uh, zijn parttime. 48 mensen in totaal. Ja, klopt. Zo. Nou, dat is... Uh, uh, en dan elk jaar, elk studiejaar, is, komt er dan een nieuw team. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Dus uh, ieder jaar in augustus wisselen wij helemaal door. Als geheel. Uh, er zijn een paar mensen die wisselen door het halfjaar heen. Dus dat zou ergens in februari ongeveer zijn. Uh, maar wij zijn in half augustus ook begonnen als team 19. En we hebben het stokje overgenomen van team 18. Ja, ja. En dan begin je als het ware weer helemaal opnieuw. Dat klopt. Ja, dat is een uh, grote uitdaging. En uh, we zijn dus eigenlijk hoe het zit is dat wij uh, in april beginnen wij met onwoordings. Dus dan uh, leren we de auto kennen. En dat is dan part-time. En uh, vanaf augustus gaan wij fulltime aan, aan de slag. Ja, ja. Nu zit ik me ineens af te vragen. Als je als student uh, van de TU daaraan werkt, uh, ja, is, is, krijg, krijg je daar geld voor? Of studiepunten? Of hoe werkt dat? Nee, in principe uh, hoe het zit is dat wij uh, verder losgekoppeld zijn van de TU Delft. Dus We zijn een zelfstandige stichting geworden. Oh, uh, En uh, wij doen, degenen die het fulltime doen, die doen het ook vrijwillig. Uh, en uh, die krijgen er helaas geen vergoeding voor. Maar het is puur uit intrinsieke motivatie dat mensen hier zo hard aan willen werken. En vooral een passie voor de technologie, maar ook voor deze natuurlijk. Ja. En uh, mensen die parttime doen, die studeren vaak wel nog. Dus die uh, komen twee dagen bij de, in de week bij ons werken en de rest van de dag studeren. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. En, en hoe groot is de animo eigenlijk om bij uh, jullie team te komen? In welke zin? Nou ja, dus, dus, heb je bijvoorbeeld een wachtlijst voor studenten? Ja? Dat, ja? Oh ja. ja. Nee, dus wij, hoe we te werk gaan is, in uh, maart zijn er sollicitaties, dus daarvoor kun je je aanmelden. Uh, en dan ga je via je sollicitatieprocedure dan uh, een aantal stappen wordt je gekozen uiteindelijk. Uh, en de animo is zeker groot om bij ons te komen. Dus dat is heel erg leuk. Uh, en vooral het enthousiasme van de mensen te zien. En dan leer je ook alvast de mensen komen te kennen die uh, het ook gaan overnemen. Ja. Nu ben jij teammanager en dat doe jij ook maar één jaar. Ja, klopt. Ja. Dus ik ben uh, in augustus begonnen en in augustus geef ik het uh, door aan het volgende team en het volgende teammanager. En als ik jou zo'n takenpakket zo hoor, dan denk ik, nou, je <hij> ja. <hij> hebt druk. <hij> ja, zeker. Dus uh, hard werken. Ja, dat geloof ik graag. En daarna studeer je dan nog? Nee, ik niet. Dus ik huh. doe dit fulltime. Okay. Uh, dus ik ben, uh, elke dag ben ik gewoon op Forse bij de werkplaats en daar uh, ben ik van, wij uh, werken van 9 tot 6 elke dag en uh, soms, uh, dat is wel leuk altijd, altijd, soms moeten we heel hard werken om een bepaalde wetluid te halen ja. en dan uh, werken we echt nog uren door, dus dan gaat, wordt het de nachtwerk ook, hm. maar je ziet dat het hele team daar helemaal samenkomt en uh, het enthousiasme en de motivatie, alles bijdraagt aan ontwikkeling. Ja, ja, ja jullie, en jullie zijn nog jong en je kan wel een nachtje slaap uh, overslaan. Hè? Dat, is, ja, nou, ja, ja. dat moet je niet aan uh, Rob en mij overlaten. Dan uh, ja. heb je 14 dagen niks meer aan ons. Dus, uh. ja. Maar ja, net zoals je hebt het over deadlines. Uh, ik denk dat jullie hebben in, uh, uh, ik dacht in september een um, challenge gedaan. Van 24 uur, hebben we het weer. Een nachtje door, door Wat, Waar ging dat over? Ja, dus wij werden uitgenodigd voor de punt voor... Uh, 24 uur waterstofstelling. En daarin uh, is de uitdaging, daar gaan meerdere teams naar mee. En dan ga je door Europa rijden met een uh, waterstofauto. Dus dat is niet met onze eigen raceauto. Nee. Wij reden zelf in een Toyota Mirai. Uh, en uh, ikzelf en drie andere teamleden hebben daar meegedaan. En uh, de uitdaging was om zo ver mogelijk uh, in 24 uur te komen met een waterstofauto. Ja. En dan ook weer terug, natuurlijk. En, en dan, maar dan moet je onderweg wel waterstof bijtanken of zo? Hoe werkt dat dan? Ja, dus uh, er zijn momenteel in Europa een aantal uh, waterstof uh, Die zijn heel specifiek. Uh, en die staan op, liggen op verschillende plekken. Maar in Nederland is het best wel geregeld, in België ook. Okay. Uh, en het Duitsland en Frankrijk ook. Dus uh, zo kun je uh, eigenlijk overal wel komen. Want hoe ver kom je met die waterstofauto? Ja, het heeft ongeveer dezelfde, dezelfde actieradius. Maar dat is een pak een beetje maar, een kilometer. Kan je ermee rijden. Met... 600? Ja, klopt. Oké. Okay. En, en, en uh, nou, en, en, ja, het was een challenge. Zat uh, er nog een echte winnaar in? Of hoe? Ja, we hebben zelf helaas niet gewonnen. Oh. Uh, maar uh, we zijn wel naar Parijs geweest. En, uh, Hij wel. Heel leuk. Maar er zijn ook teams die, hadden, die waren heel ver richting Zwitserland gekomen. En uh, die hadden ons helaas verstaan. Oh. <laughs> was het dan hoe ver je komt op één tank of zo? Ja, dat was, er zaten meerdere kanten aan vast. Uh, aan de ene kant was dus je ver kon komen en je mag altijd tussendoor tanken. Maar daarnaast moest je ook nog heel veel opdrachten uitvoeren. Oh, okay. ja. uh, en dan moest je naar hotspots binnen Europa, moest je rijden om daar een uh, foto of een opdracht te doen. Oh ja, ja, ja. Waarvoor je punten verdienen. Uh, en daarop hebben wij het helaas uh, niet, uh, niet goed. Nee, nou ja, goed. Uh, maakt niet uit. En jullie eindigden in, uh, in het... Uh, Prachtige museum Lauwman en in Raamdong sfeer. Dat is, uh, dat is, je hebt meerdere Lauwman-musea, begrijp klopt. ik. Hem. Ja, klopt. Hoe, hoe? Uh, uh. Wat, wat voor museum is dat dan? Uh, ja, dat is uh, een uh, Lauwman-museum, zo ook het eigenlijke auto- en mobiliteitsgeschiedenis. En deze is volgens mij van Toyota. Um, en daar is dus gewoon eigenlijk zoals we dat kennen van uh, het andere Lauwman-museum in Den Haag. Uh, worden gewoon heel alle auto's en alle generaties worden daar uh, gepresenteerd? Van hele mooie auto's in ieder geval. Ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke leuk. Um, we gaan even naar muziek, uh, Olivier. En ja. dan uh, praten we zo even verder. Dus blijf aan de lijn. Ja, Die... helemaal goed. Ja, ik ben ook benieuwd hoe hard zo'n uh, ja, zo uh, ja. zo uh, waterstofauto gaat. Ik ook eigenlijk. Nou wel. ja, daarom uh, denk ik, ik draai even uh, fast car. Dan uh, gaan we in ieder geval snel uh, naar het <laughs> volgende, volgende, volgende gesprek. Vol door, gas. Uh, ja, vol gas. Hier is uh, Tracy Chapman.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 Tracy Chapman hoorde je met de Fast Car. Ja, we zijn wel benieuwd uh, trouwens uh, eventjes uh, voor, uh, voor het uh, interview verder. Hoe hard uh, de, de, de, de waterstofauto eigenlijk kan, maximaal? Ja, Olivier. Olivier. Ja, goeiedag weer. Ja. Uh, uh, ja, dat is een goede vraag. Wij hebben laatst gereden in augustus. Uh, en daarin hebben we snelheid gehaald van net onder de 200 km per uur. Okay. Uh, moet ik er wel bij zeggen dat wij de auto nog maar half uh, maar, op de helft van zijn vermogen rijden. Mm. Uh, dus wij gaan dit jaar hopelijk nog een de tweede helft integreren. En dan gaan we voor snelheden van 300 kilometer doen. Zo, 300. Wauw. <laughs> ja, en het uh, mooie is, het is dus een waterstof-elektrische auto. Dus we zetten waterstof om in elektriciteit. En daarmee trekken we op van 0 naar 100 onder 3 seconden. Als die full spec af is. Ja, ja, ja. Hoeveel, je had het net over die challenge, hè, daar nog even naar terug. En hoe, hoeveel auto's, uh, uh, nou, dat waren natuurlijk geen raceauto's, maar hoeveel raceauto's uh, rijden eigenlijk op waterstof zo in de wereld? Wat schat je in? Ja, um, dus uh, wij zijn eigenlijk de enige racende waterstofauto ter wereld. Oh! Uh, en er zijn wel meer prototypes die gebouwd worden. Dus uh, er zijn twee andere, dat is H2 Sport die is in Frankrijk, en de Jotako Zoo Racing, die maakt ook een waterstofraceauto. Uh, en dat is meer in onze klasse. Je hebt ook nog een klasse natuurlijk op uh, -road rijden. En uh, daar is ook één waterstof aan. Ja, ja, ja. En, en of de roadrijden, dat betekent dat hij aan de dakkar uh, of zoiets uh, meedoet? Ja, ik weet niet precies welke klasse die uh, meedoet. Maar uh, dat is uh, in ieder geval niet uh, op het circuit. Dat weet ik wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, dus uh, ja, de, even... We hebben er natuurlijk... na. Naar... 2026: Geen Formule 1 meer in Zandvoort uh, ja. en dan een raceklasse met waterstofauto's, uh, 20 of meer, dat, dat wordt, uh, wordt een lastige uh, zaak, denk ik. Nou, dat zit er nog, nog momenteel, als ik nu kijk, er nog niet helemaal in. Maar in de toekomst zie je wel dat er we steeds meer uh, teams ontwikkelen en experimenteren met waterstofauto's. Ja. Ik denk dat wel de, het aanbod groter en uh, groter ben, uh, we, ja, we zaten even nog uh, tijdens de muziek uh, even, uh, zat ik op de website van de AWB. En die heeft ook over die, wa over die waterstoftanks in Nederland. En daar hebben ze keurig uh, heel staartje van gemaakt. Elke provincie uh, heeft wel 1 uh, nou, uh, tot 4, 5 zoals in Noord-Holland. Die hebben we in ieder geval al 5. Ja. Um, rondom Amsterdam, ook met name. En, um, maar het is wel een beetje aan de prijs, Olivier. Het is, uh, wat dat betreft heb je de tijd niet mee, denk ik. Hè? Het, is een, uh, wat, wat kost het? het gaat in kilogrammen. lees ik hier. Ja. En hoe, hoe, hoe duur is het uh, tegenwoordig? Ja, dus een kilogram is ongeveer uh, 20 euro. Uh, en dat verschilt natuurlijk per tankstof. Um, en een volle uh, tank volgens mij ging in bijvoorbeeld een Toyota Mirai ging, uh, 4 kilo waterstof. Uh, dus de pakken met 80 euro. Ja. Uh, dat klinkt inderdaad als een prijs gekant. Uh, wel is het natuurlijk belangrijk dat we. Het is een technologie in ontwikkeling. En momenteel wordt waterstof uh, nog opgewekt door gewoon strand van het net. En het doel is om het te doen met duurzame energiebronnen. Zoals wind- en zonne-energie. Ja. Eigenlijk de kostprijs van wind- en zonne-energie als het over is. Dus als we een surplus hebben. Ja, is 0 euro. Dat zou betekenen in theorie dat ook waterstof 0 euro. Als dat 0 euro gaat worden, dat, dat het met heel weinig kosten ontwikkeld kan worden. Echt. Kijk Olivier, dat, dat nou ben je mijn vriend. Ja. Dat, dat zei tenminste, leuke tekst. Iets wat ja. niks kost, daar worden we vrolijk van. Ja, zeker. Maar, uh, maar dat, dat gaat dus nogal even duren, denk ik. Hè? Want het is natuurlijk, je zit nog met de distributie en al dat soort dingen meer. En mensen moeten er toch iets aan verdienen. Maar ja. in, in theorie zou het zo kunnen zijn, als het, de waterstof zich goed doorontwikkelt, dat we in de toekomst een stuk goedkoper auto kunnen rijden. Zeker, dat is uh, zeker mogelijk. Oké, okay, fantastisch. En ik zat me net af te vragen, jullie zijn het 19e 10, dus het 19e jaar. Kan um, uh, uh, je zeggen dat jullie enorme progressie hebben doorgemaakt in die 19 jaar? Want uh, jullie, ik neem aan dat je het in het eerste jaar eigenlijk met nul zijn begonnen. Ja, ja dus we, zijn, uh, we hebben een bijzondere tijdlijn gehad in geschiedenis. We zijn begonnen met kartauto's. Okay. Um, en dat was het eerste team. Die heeft een aantal serie kartautos auto's gemaakt en die deed daarmee in uh, de, nam daarmee aan deel aan een uh, studententeam, een student, ja, studentencompetitie. Volgens mij zijn we eigenlijk een stap groter gegaan naar um, ja, nog een Formula Student heet dat ook opnieuw. Een iets grotere versie. En eigenlijk hadden we dat een beetje uitgespeeld en doorontwikkeld. En toen dachten we gaan naar real life size auto's. En daarmee hebben we destijds, dat is de Porsche 6 geweest. Uh, de onze generatie. En die heeft ook een bouwrecord gereden voor elektrische auto's van Nürburgring. Oké. Okay. En uh, dat, voor, uh, ja, dat was heel bijzonder. En eigenlijk toen we dat hadden gedaan gingen we een stapje hoger echt naar het racen toe. En daar kwamen de series uh, de F7, uh, de F8 en nu de F9 die we nu aan zijn uh, vanuit. Ja, ja, ja. Uh, nou, we het toch over Duitsland hebben. Jullie gaan volgende week naar uh, Hamburg. Want daar is de Wereldwaterstof Expo. Wat gaan jullie daar doen? Ja, wij hebben daar een stand en daarmee nemen we onze achtste generatie auto naartoe. En die presenteren we daar ook. Dus je kan in principe kan je de achterkant waar alle technologie zit en alle onderdelen kun je helemaal inzien. En daarin geven mensen uitleg. Oké. Okay. En, en wie verwachten jullie daar als publiek is? Zijn dat allemaal waterstofexperts en dergelijke? Ja, het zijn echt iedereen wereldwijd van binnen de waterstofindustrie komt er naartoe. Dus dat zijn mensen die produceren, mensen die water opslaan, mensen die uh, de technologie in fuel cells hebben. En uh, natuurlijk ook allemaal mobiliteitspartijen uh, en sectoren. Ja. Het is echt een heel groot evenement en uh, heel bijzonder dat we daar ook uh, aan deel mogen nemen. Zeker, ze hebben jullie uitgenodigd. Ja, zeker. Oké, okay, okay. nou dat is hartstikke leuk. En, en uh, hoop je dan zeg maar, ook technologie te kunnen verkopen of hoe werkt dat? Ja, nou ja, het is natuurlijk altijd elk onderzoek doen naar of we verder kunnen samenwerken met andere partijen. En uh, zo elkaar kunnen helpen. Ja, dat hopen we wel. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik hoop van harte dat, uh, dat jullie het in uh, uh, ieder geval... Nou, je zin hebt, want de oktoberfeesten zijn misschien ook nog ja. bezig in Hamburg. Dus ja. Kan ja. je het even, het, het, het nuttige met het aangename verenigen, Olivier, dat zou leuk ja. zijn natuurlijk. Ja, wie weet. Ja, ja. ja. ja. En, maar is het, is het meerdere dagen of is het één dag? Uh... Nee, het is uh, drie dagen inderdaad. Zo, drie dagen, oké. Okay. Nee, dagen Ja, ja, ja. ja. Nou, ik, uh, wij wensen jullie heel veel succes en plezier in Hamburg. En uh, zet hem op. En wanneer zijn jullie weer in Zandvoort? Uh, we gaan track testen, uh, uh, hebben we nog niet gepland. Maar we track testen ook vaak uh, in Zandvoort. En we hopen in april ook deel te nemen aan de race. Oké, okay, nou dat zou hartstikke leuk zijn. Ja. En dan, uh, dan treffen we elkaar hier in Zandvoort op het circuit. Helemaal goed, dat willen we zeker doen. Oké, okay, dank je wel voor je bijdrage aan dit programma. En een heel goed weekend verder. Ja, hetzelfde. Dank je wel, dag. Ja. No one knows what it's like. Bad man To be the sad man Behind blue eyes And no one knows what it's like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 through Never free Ik heb al een hele tijd niet meer gedraaid. En toch is het een hele leuke plaat dus. Vandaar op deze zaterdagmiddag bij ZFM gewoon weer eens langsgekomen. De dus single van uh, Lim Biscuits en Behind Blue Eyes. Nou, we gaan alweer op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En dat doen we met deze gauw houden van de Turtles en Happy Together. Graag tot zometeen. Together If I should call you up, invest a dime And you say you belong to me, so it is my mind Imagine how the world could be So very fine, so happy together